U. Lot met het NOS Journaal. De twee vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. De Franse president Hollande heeft dat gezegd in Parijs. Hij is de gastheer van een internationale conferentie... over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Volgens Hollande is het niet de bedoeling... om de strijdende partijen vandaag een dictaat op te leggen... alleen directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen... kunnen tot vrede leiden. De twee-staten-oplossing komt erop neer... dat Israël en een Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan. De scheefliggende woonboten in de Paasplas bij Gennep drijven weer sneller dan verwacht. Dat zegt Rijkswaterstaat. Sommige boten hebben wel begeleiding van duikers en hijskranen nodig. In de plas kwamen 17 woonboten scheef te liggen nadat ruim twee weken geleden een binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave had geramd. Daardoor daalden het waterpeil in de Maas en de aangrenzende rivieren. De kans dat de VVD na de verkiezingen gaat regeren met de PVV is nul. Dat zei VVD-lijsttrekker en premier Rutte in het televisieprogramma Buitenhof. Hij vindt de PVV op sociaal-economisch gebied linkser dan de SP. En de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen... staan volgens de VVD-leider haaks op de waarde van Nederland en de rechtsstaat. Wilders heeft meteen gereageerd. Hij spreekt van de arrogantie van de macht... en roept de kiezer op om Rutte te corrigeren tijdens de verkiezingen op 15 maart. In Oostenrijk leidt sneeuwval tot groot lawinegevaar. Vooral in Voorarlberg en Tirol is de kans op lawines groot. In gebieden boven de 2000 meter geldt de een na hoogste alarmfase. De situatie buiten de pistes is volgens de autoriteiten zeer gevaarlijk. En dan het weer. In het zuidwesten en westen valt vanmiddag wat regen of natte sneeuw. Vanavond gaat het weer vriezen en moet het verkeer rekening houden met gladheid. Ook kan er mist ontstaan. Morgen een vrij rustige, droge dag... bij temperaturen tussen de min 1 en de plus 3 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Sometimes you have to look and listen You can even learn from me Little knowledge is there See my move, they all be jacked to keep up. Yeah. Only. Come on, put your ticket, bring the moon.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 universe told me I Kiwi trying to make it rapping internationally no. you I miss And it's so hard to say goodbye when it comes to this.